Taak van de Raad van Mede-eigendom De bevoegdheden van de Raad van Mede-eigendom van Bergerheide zijn wettelijk vastgelegd. Zo heeft de Raad van Mede-eigendom de taak erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert. In de eerste plaats bestaat de taak van de Raad van Mede-eigendom er dan ook in om toezicht uit te oefenen op het beheer van de syndicus. Let wel, dit zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de Rekeningcommissaris, voorbeeld, het nazicht van de rekeningen. Daarnaast kan de raad van mede-eigendom net zoals elke andere mede-eigenaar agendapunten aan de syndicus overmaken om op de dagorde van de volgende algemene vergadering te plaatsen. De syndicus verplichte om een algemene vergadering bijeen te roepen, heeft de raad van mede-eigendom evenwel niet. Ten slotte kan de algemene vergadering via een tweederde meerderheid van stemmen ook expliciet taken toewijzen aan de raad van mede-eigendom. Meer in het bijzonder neemt de algemene vergadering dan een beslissing over een bepaald punt, maar delegeert zij de verdere uitvoering ervan aan de Raad van Mede-eigendom. Gelet op de duurtijd van het mandaat van de Raad van Mede-eigendom, geldt deze opdracht dan telkens slechts voor een periode van één jaar. Wanneer bijvoorbeeld de algemene vergadering beslist tot het uitvoeren van bepaalde renovatiewerken, kan zij meteen ook beslissen dat de controle en slash of de oplevering van die werken door de Raad van Mede-eigendom zal gebeuren. Let wel, de taken die wettelijk gezien aan de syndicus toekomen, kunnen door de algemene vergadering niet worden gedelegeerd aan de Raad van Mede-eigendom van Bergerheide. De aansprakelijkheid van de leden van de Raad van Mede-eigendom Bergerheide De normale taken van de Raad van Mede-eigendom vormen normaal gezien niet meteen een risico op aansprakelijkheidsclaims in hoofden van de leden van de Raad van Mede-eigendom, tezij bij de uitoefening van deze taken sprake zou zijn van een zware fout of bedrog of een overschrijding van bevoegdheid. Wanneer aan de raad van mede-eigendom echter bepaalde taken gedelegeerd worden door de algemene vergadering, zie je hierboven, treden deze leden van de raad van mede-eigendom op als lasthebbers van de algemene vergadering. In dat geval zijn zij aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van het niet correct uitvoeren van deze taken. Er wordt dan ook aangeraden om in dergelijke gevallen een aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van de raad van mede-eigendom te voorzien.